Het wordt voor jongeren voortaan moeilijker om films te bekijken en games te spelen waar ze te jong voor zijn. Winkels, videotheken, bioscopen en bibliotheken gaan vanaf nu de leeftijdsgrenzen strenger naleven. Dat hebben de ondernemers afgesproken met minister van Justitie Heersballin. Uit onderzoek bleek dat nog steeds veel jongeren dvd's en games kunnen kopen of huren die niet voor hen geschikt zijn. Bijvoorbeeld omdat er veel geweld in zit. Jongeren die naar een film willen voor boven de 16 moeten zich voortaan standaard legitimeren. Vanaf volgend jaar gaan opsporingsambtenaren in burger controleren of de regels inderdaad beter worden nageleefd. Bedrijven die de leeftijdsgrenzen blijven negeren kunnen een boete krijgen. Ook kunnen ondernemers veroordeeld worden tot een gevangenisstraf. Premier Balkenende heeft nog eens gezegd dat hij geen kandidaat is om de eerste president van Europa te worden. In de wandelgangen wordt zijn naam vaak genoemd en in de Tweede Kamer vroeg de oppositie naar zijn ambities. Gisteren zeiden de regeringspartijen PvdA en ChristenUnie dat hij in Den Haag moet blijven. Balkenende benadrukte dat hij zich inzet voor Nederland en dat hij van deze kabinetsperiode een succes wil maken. Hij noemde de speculaties over zijn vertrek een gezelschapsspel in de media. Ende zei dat hij niet is benaderd voor een baan in Europa. Volgens hem is een overstap niet aan de orde. De Ierse verzekeraar Genworth, die eerder dit jaar plotseling bleek te zijn vertrokken uit Nederland... heeft een akkoord bereikt met gedupeerde Nederlandse klanten. Een kort geding dat morgen zou dienen omdat de uitkeringen van de polissen waren gestopt... is daarmee van de baan. Genworth heeft ongeveer 9000 polissen in Nederland verkocht. Het weer... Het blijft droog, later in de nacht kan er mist ontstaan. Morgen is er eerst nevel en is er ook wat bewolking, maar later op de dag breekt de zon door. Op de meeste plaatsen blijft het droog en het wordt 15 graden. In het weekende gaat het regenen en harder waaien. Dit was het NOS Journaal.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 Uh, hier zijn we met onze twee uur klassieke muziek. We gaan door met de strijdkwartetten van Antonin Tvorsjak. Deze, zijn dus een opus 34, uh, is, uh, nou is wat langer en nog inventiever en nog melodieuzer... dan wat we u vorige week lieten horen. En hij heeft het toch in bijna even korte tijd geschreven. Die vorige hij in tien dagen... Deze twaalf. Uh, Bart zal u vertellen. We gaan luisteren naar het strijkkwartet in D-klein opers 34 van Antonin Dvorjak. En dat bestaat uit vier delen. Allegro, alla Polka, Adagio, Finale Pogo Allegro. De uitvoering is die van het Stamitskwartet. Thank <laughs> hebt geluisterd naar het strijkkwartet Opus 34 van Antonin Tvorsjak. Dan gaan we nu naar uh, Schubert. Daar hoeven we eigenlijk niks uh, over te zeggen. Geniale uh, pianomuziek uitgevoerd door een sublieme pianiste. Ja, we gaan luisteren naar twee impromptu's. Schubert schreef twee series, Deutsch 899 en Deutsch 935. Van allebei gaan we de eerste beluisteren. De eerste in C-klein, de tweede in F-klein. Ze worden uitgevoerd door de pianiste Maria Joao Pires. Thank you.